Sail and cross the sea, bring my loving baby safely home to me. Oh, the nights are lonely, my heart feels such pain. safe are bad Little ship Keep sailing Till you reach the shore Onvergetelijke toch? Eerlijk is eerlijk voor de mensen van boven de 50, 60, denk ik. De Blue Diamonds en Little Ship van. Ongelooflijk lang geleden. Aan het begin van het tweede gedeelte van de show. De zondagmorgen van GoFam. Fijn dat je mijn gezelschap houdt. Ik blijf hier tot 12 uur. Je oren verwennen met prettige muziek. En straks ook een reportage van Jeroen van Gent. Want die jongen die gaat iedere keer de straat op met zijn blauwe microfoon. En stelt u impertinente vragen. En u geeft nog antwoord ook. De resultaten hoor je straks over ongeveer 25 minuten. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En tot die tijd dus lekkere muziek van onder andere Lou Christie. I'm not afraid to Rock 'em far from uit Amerika natuurlijk. Een beetje gladjes. Maar wel lekker. Zo voor op de zondagmorgen. Zo vlak voor je zondagochtendbrunch. Als je daarmee bezig bent. Of je late ontbijt. Of misschien kom je nog maar net je bed uitrollen. Kan allemaal. Goedemorgen. Welkom bij de show. Uh, je hoorde dit dus. Maar ook iets moois van Lou Christie. She sold me magic straks. Over ongeveer 20 minuten, ja, kan iets eerder zijn, kan iets later zijn... de reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan u, op straat heeft u nog wel eens last van mensen aan de deur? Want ja, vroeger ging dat natuurlijk maar door iedere dag... dan weer mensen die een geloof verkondigden of een energiebedrijf... of ja, wat niet, wat kwam er niet langs de deur? De vraag is straks, komen ze nog langs uw deur? Je hoort het straks. Maar eerst nog iets moois van Laura Pausini...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 Con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola dentro un brivido. Ma perché lui non c'è e sono strani amor. Ik wil niet On the TV show, and the prize was a guy who would love me so. Whatever they ask, the answer I know. Ja, daar ontspan je een beetje van op zondag. Of, uh, nou ja, als het laat was gisteravond. Is dit wel een uh, lekkere manier om uh, een beetje bij te komen op de zondagmorgen. Natuurlijk. Uh, je hoorde Katie Malua en Shy Boy en Laura Pausini ervoor met uh, Strani Amori. Uit 1994, 100 jaar geleden <lacht> lijkt het allemaal wel. Hè? En je hoort het dan hier bij GoFam. Ik wil je even op onze website wijzen. Best belangrijk, want daar vind je het regionale nieuws bij elkaar. www.go-rtv.nl Ja, gewoon van alles. Wat gebeurt er in heel vlaanderen Als je denkt bij jezelf, ik weet het even niet, ik wil op de hoogte blijven. Ga daar dan naartoe. Go-rtv.nl In the year 25, 25. If man is still alive, if woman can survive, they may fight.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 Judgment Day.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 Van de buurt en onze straat, spijbelaar altijd klaar voor het gappen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjati van de Hoek. Hij stal voor ons likuurbonbons en iedereen werd ziek, en als men thuis trok, Was hij wiens hart van goud was Dat was Sjaakie van de Hoek Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak Groot in het kattenkwaard Vlug als kwik, beheld de, de schrik Van de buurt en onze straat Spijbelaar, altijd klaar voor het happenklaar was schot van Shaki van de boek. En ieder ging zijn eigen weg en Shaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Shaq kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij: half lief en half piraat. De een heet George. Sjaak, toen maak ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, alweer. van Geweldig, hè? Dat Connie van de Bos. ...ze articuleert ook zo geweldig... ...in dit prachtige nummer Shaki van der Hoek... ...uit 1975. Verder hoorde je natuurlijk... ...Zegger en Evans in de year 2525... 25, ...met een toekomstvisie... ...waarvan je denkt... Hmm, halen we dat wel als je het zo hoort en de laatste tijd ja, al die rampberichten hoort. Het is even niet anders. Goed, uh, daar gaan we vandaag niet bij stilstaan. Nee, we hebben veel te veel leuke muziek voor je in de aanbieding. En ook muziek om je uh, humeur een beetje ja, op te krikken. Muziek van Roxy Music, daar word je toch blij van. Tenminste, ik wel. More than this. Als je er net bij komt bij GoFM, wees welkom. Goedemorgen. Music, more than this. Ja, terwijl wij hier aan de koffie bezig zijn en aan de... Wat is dit nu, weer? Oh ja. ja. Een van mijn collega's is bezig met gemberthee. Mm. Is dat lekker, jongens? Ik vind het niet echt lekker ruiken. Maar er zijn fans van, dus uh, ja. Daarom hebben we het hier. Keuze genoeg dan. Wel gezellig. Um, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ja, hij gaat natuurlijk altijd de straat op en stelt impertinente vragen. Een beetje moeilijke vragen soms, soms ook. Hele makkelijke vragen. Nou ja, de vraag van vandaag is redelijk overzichtelijk. Komen er nog wel eens mensen bij u aan de deur? En wat doet u daar dan mee? Je hoort het uh, nu in zijn bijdrage. Dag mevrouw. Mag ik even kort wat vragen voor de radio? Maar heel kort maar, heel kort. kort ja. Heel kort. Het gaat over mensen die aan de deur komen, van die, van die verkopers, colporteurs. Heeft u er nog wel eens last van? Eh, nou, Eigenlijk niet, want meestal komen ze rond de tijd dat uh, je dochter richting de bed moet. Dan komen ze aan de deur of je bent net bezig met eten. Maar ik moet zeggen, het valt de laatste tijd wel mee. Oké. Okay. Ja. Verkoop of jou misschien ook voor het geloof? Uh, ja, de, als ik dan kijk naar het laatste half jaar was er wel iemand uh, inderdaad van de Jova's getuigen die langs de deur kwam. En, en van een heel andere tak, maar ook wel iemand van de Eneco die dan langs kwam. Maar meer oh ja. heb ik er niet gehad. Van Eneco was ook een verkooppraatje dan? Ja, precies. Ja, ver, ja, of je over wil stappen terwijl je eigenlijk al bij Eneco zit. En dan is het praatje redelijk snel afgelopen. Oh, nou, nee, ik net vragen, wat doet u dan? Maar het is snel afgelopen. <laughs> snel afgelopen, ja. <laughs> maar word je wordt nooit boos? Nee, eigenlijk niet. Ja, want ieder zijn werk. Ja. ja. Ieder, ieder do, doet zijn ding die hij moet doen om de brood op de plank te krijgen. En, uh, ja. Ja, het is natuurlijk zo privé, hè? aanbellen. Ik bedoel, ja. ja, dat wel. Sorry. En ik moet, ook wel, ik moet zeggen dat ik mijn dochter ook wel de, daarin leer van je doet voor niemand open. Ja, dat wel, want je weet nooit wie je aan de deur krijgt. Ja, ja. Ja. Heeft u nog wel eens last van verkopers aan de deur of colporteurs? Eigenlijk niet nauwelijks. Niet echt? daar nee, kan ik kort over zijn. Ja. Nee. Dat is duidelijk inderdaad. Ja. Dus geen, uh, nou wat je vroeger wel zag, voor het geloof bijvoorbeeld. Ja, dat is inmiddels weer een paar jaar geleden, maar daar heb ik de laatste tijd geen last van. Ja. Als je dat last wil noemen. Ja, ja dat kan. Ja. Ja, de vraag is ook: wat doet u als ze aan de deur komen? Ik maak meestal een praatje. En dan probeer ik te achterhalen wat hen nou beweegt om bij mij aan de deur te komen. Om mij hun waarheid te vertellen. En ik kan u vertellen: ik kom er nooit uit met hen. <lacht> maar goed, dat vind ik leuk. Ja. Maar ze gaan dan onverrichte zaken weer terug. Ja, ik wil net zeggen, wat doet u, maar dan wordt, u wordt niet boos. Ik word niet boos, nee. Okay. Ik heb eindeloos geduld. Dat is ja. een goede vraag. Uh, voor het geloof wel, maar voor nee. de rest niet. Uh, de laatste niet keer uh, dat er iemand uh, langskwam, er waren nogal jongere mensen. was, ik denk, van een Jehovah groep. Ja. En ja. Uh, ik zei, nou ja, goed, mijn antwoord is, ik heb daar geen behoefte aan, dus. Maar gebeurt dat vaak? Nee. nee. Mensen aan de deur? Nee. nee. Niet echt? Van mee. nee, nee, nee, nee. Ja. En er is vroeger veel meer geweest, absoluut. Ja. Nou, eigenlijk, nee, zelden. Ja, sorry, nee. Nee. nee, nee. Voor het geloof misschien? Uh, weinig. Nee, eigenlijk heel weinig. Ja. Heeft u wel eens last van verkopers aan de deur, van die colporteurs? Nee, niet echt. Nee. Mensen, voor het geloof bijvoorbeeld? Ja. Nou, af en toe. Ik woon uh, in het buitengebied, dus ik heb daar niet zo gek veel last van. Dat is een entloper voor die mensen, oh, waarschijnlijk. Dat willen ze niet? Waarschijnlijk niet, nee. Okay. Maar telefonisch uh, heb ik al enige tijd uh, last gehad. Maar. Telefonisch, jou? ja? Ja. Ja, dat ouderwetse broek van dat, dat aanbellen dat is wat minder geworden dan? Wat minder geworden. geworden? Uh, het is makkelijker om je te bellen vanuit de callcenter. Ja. Maar heel kort, antwoord heb je onmiddellijk door. Want je gaat de nummers ook herkennen als je, als je slim genoeg bent. En dan neemt hij niet meer op? Dan neem ik gewoon niet meer op. Zijn er nog wel eens corporteurs of mensen die aan de deur met verkooppraatjes komen? Nee, eigenlijk nooit. opgenomen. Nee, ja. ja. Oh nee. Ja, dat is radio. Ja, ja. ja, Nee, nee, eigenlijk nooit. Gebeurt dat niet meer zo? Bij mij in ieder geval niet. Heeft u wel eens last van mensen aan de deur, verkopers? Nee. Ik kom in Barendrecht. Ja? Ja. Rustig oord. Is het niet zo dat in Barendrecht mensen aan de deur komen dan? Nee, nooit met aanbiedingen en zo. Een enkele keer. En dan voor goede doelen. Voor goede doelen, ja, ja. Collectors. Nee, ja. Maar zijn er niet mensen voor, voor geloof of zo? Uh, nee, er wonen te weinig mensen. Oh, dat ja. is het oninteressant. Ja, ja. oké. Okay. <laughs> Dank u wel. Uh, het ligt eraan waar ze voor komen, maar in principe meestal, uh, zeg ik netjes dat ik geen interesse heb. Ja. U wordt niet boos? Nee, nee, helemaal niet. Mensen doen hun werk. Nee hoor. Heeft u nog wel eens last van mensen aan de deur, colporteurs? Dat komt wel eens voor, ja. Ja? Ja. ja. Um, nou, ik wil niet zeggen wekelijks, maar toch wel uh, regelmatig, Ja? Ja. ja. ja. Mag ik vragen waar het over gaat dan? Is het geloof of verkoop? Verkoop meestal, ja. En geloof ja. geloof en ook verkoop. wel. Ja, ja, Laatste tijd bestreken. niet meer zo, nee. maar dat komt wel eens voor. Jova getuigen. Oh ja, ja. ja. ja. ja. Dat, dat, dat bekende verhaal van de voet tussen de deur. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja dat doen ze ja. niet meer, maar uh, nee. ja, je ziet ze al aankomen. Dus uh, ja, ja, dat... ja, Mag ik vragen wat u dan doet? Nou, nog wel netjes te woord staan dat we geen interesse hebben. Maar dat we geen interesse hebben, en dan kappen we ermee. En, uh, ja. Als het s'avonds laat is of na 7, 8, als het donker is, dan uh, zeg ik ook van nou, we doen de deur niet open, Een prettige avond verder. Ja. Dus dan houden we de deur gewoon gesloten, want okay. ja, je weet nooit wie er aan de deur komt. Dus dat, daar kijken we wel mee uit. Ja. En, en, en, en wordt u boos? Nee. Want er zijn wel mensen die boos worden. Ja. Nee. Ja. nee. Ja. Ik heb die mensen, maar ik heb geen moeite mee. Nee, die mensen moeten ook ja. Ja. het doen dus. Uh, maar wat doet u wel? staat ze te woord, Sta ze ja. uh, te woord, ja. Zoals ik u te woord. Ja, staan. ja, ja. <laughs> Dank u wel. <laughs> Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 Try. Ik weet niet uh, of je de eerste keer hebt uh, onthouden dat je dit nummer hoorde van Ten Sharp. Tenminste, als je van een zekere leeftijd bent, want als je 15 bent, dan weet je er natuurlijk niks van. Maar dit is uh, natuurlijk prachtige, ouderwetse, klassieke muziek, zou je kunnen zeggen, van uh, Ten Sharp. Nederlandse band en iedereen dacht, nou, het was helemaal niks Nederlands, joh, dat is hartstikke Amerikaans. Zo goed geslepen, zo prachtig gecomponeerd, zo. Strak gezongen. Maar het was dus helemaal Nederlands. Ten Sharp, Judas en Precious Wilson, helemaal uit Duitsland. Met Hold On, I'm Coming. Ook op deze zondag. Wat nummer is dit, Chip? 7 a Oké, ik ben niet erg man. Het is omdat ik kort ben, ik weet het. Oh, I could high met the waves.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 night on his feet. Now you know how happy I can be. Oh, and a good time starts and ends without a dollar one to spend. But how much, baby, do ZANG Ik zou bijna denken dat ik van uh, pingelen houd. <laughs> ja, met al die pianomuziek in de show. Maar eerlijk is eerlijk. Er zijn twee instrumenten in de popmuziek die heel bijzonder zijn. Dus piano en het klarinet. Dat zijn van die uh, instrumenten waarvan je denkt... Oh, goh, dat maakt een nummer toch wel heel speciaal. En dat gebeurt hier ook natuurlijk in deze van Shakatak: Dark is the Night. En dus straks ook al bij uh, Ten Sharp en and You. And en Daydream Believer werd ook al voorzien van flink pianospel loopt wel eigenlijk tegen het einde van de show. Oeh, wat gaat de tijd snel. Ach. En ik heb er nog zoveel moois hier klaar liggen. Ik kom er helemaal niet toe. Weet je wat? Ik bewaar een hele hoop voor volgende week zondag. Maar eerst nog even voordat ik afscheid van je ga nemen deze zondag. De Mooi van Barry White. You see the trouble with me. Goedemorgen nog. Jij bent bij GoFM. Dat was het weer voor vandaag, deze aflevering van uh, De Zondagmorgen van 12. Het is weer snel gegaan en ik hoop oprecht dat jij het een beetje naar je zin hebt gehad bij uh, ons allen hier in de studio. Dat we je oren een beetje verwend hebben en uh, nou, als het een beetje mee zit, gaan we dat zo meteen na 12 uur gewoon weer doordoen. Ja, gaat gewoon door de hele dag. Eerst even wat nieuws en meedelingen en dan gaan we gelekker, gaan we weer gewoon lekker in volle vaart door. Ik ben de volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn om een uur of tien hier in de studio in midden in, in de Teneuze. En dan hoop ik je oren weer te verwennen. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Ik wens je nog een hele mooie dag. Geniet ervan. En uh, ik laat je in de steek vandaag met een prachtig lawaai nummer van Garbage. Een stupid girl. Want dan zit je wel recht overeind aan het einde van deze zondagmorgen. Wat mij betreft tot volgende week zondag. Tot dan.